Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Een man en een vrouw die waren ontsnapt uit een tbs-kliniek in Assen zitten weer vast. Ze zijn aangehouden in Jauren in Friesland. De man en de vrouw hadden een geweldsmisdrijf gepleegd. Ze zaten vast in de forensische psychiatrische kliniek in Assen... Vorige week zondag wisten ze te vluchten. In Groningen stalen ze een auto. Die werd vandaag in Jouren gesignaleerd. De politie reed de auto klem en arresteerde het tweetal. Wat de man en de vrouw de afgelopen week verder hebben gedaan, is nog niet duidelijk. In het overstromingsgebied in India wordt uitgekeken naar 13 Nederlanders. Buitenlandse Zaken benadrukt dat ze niet als vermist worden aangemerkt. Ze zaten in Ladakh, in het noorden van India, toen het gebied vorige week werd getroffen door zware regen en overstromingen. Honda roept meer dan 428.000 auto's in de Verenigde Staten en Canada terug naar de garage. Er is een technisch probleem waardoor de auto's terwijl ze geparkeerd staan kunnen wegrollen. De laatste jaren zijn er bij het Amerikaanse ministerie van Verkeer zeker tien ongelukken gemeld die door het defect veroorzaakt zouden zijn. Bij nieuwe eerstejaarsstudenten is veel animo voor de introductieweken die volgende week beginnen. De Utrechtse introductietijd is met 3500 deelnemers nu al volgeboekt. In Leiden maken volgende week zo'n 2000 studenten kennis met de stad en met het studentenleven. Andere steden volgen later deze maand. In Engeland is de orkestleider van de Muppet Show overleden. Het is de jazzdrummer Jack Parnell, die alle muziek die in het programma te horen was, dirigeerde. Hij werkte samen met beroemdheden als Barbara Streisand en Engelbert Humperdinck. Parnell kwam zelf nooit in beeld in de Muppet Show, maar had wel een eigen pop, de dirigent Nigel. Jack Parnell leed aan kanker Hij was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht helder. Morgen eerst zon vanuit het westen in de loop van de dag. Bewolking en buien. Mogelijk met onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig zomerweer. Dit was het en Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur. Dit is het programma Het Laatste Uur en ik spreek vandaag met Cordé's. Cordé's woont in Zandvoort al jarenlang. Hoe lang woon je al in Zandvoort, -Core? Nou, ik heb hier eerst um, 17 jaar gewoond met man en kinderen. Uh, en na 15 jaar zijn we samen weer teruggekomen. Ze dus hebben we hier samen weer 18 jaar gewoond.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 En uh, ja, wat, wat is voor jou uh, het, het belangrijkste om uh, in Zandvoort te wonen? Wat vind je nu heel prettig hier? Nou, ik ben natuurlijk een mens van de kust, dus niet zo dat ik al een dag op aan het strand lig, helemaal niet, maar ik vind, er is hier altijd wat wind. Ja. Ik vind de bossen prachtig, maar ik, ik zou er niet in kunnen wonen. Ja. Uh, het geeft me betwas in de duinen, ik ben een beetje het eilandgevoel.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 Of zo'n vrouwenbond. Christenvrouwenbond. Christenvrouwenbond. Christenvrouwenbond, wat nu Passage heet, hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Ja, was dat wat zin. leuk. En toen zijn we een groep op gaan richten en we kregen het jeugdhuis in, mm -hmm. bruik, in Bruikleen. Dat Van, de Van de hervormde dat. kerk is dat? Van de ja. Nou, we hadden gauw 30 leden en op het ogenblik hebben we 50 leden. Zo, dat gaat snel. Want wanneer ja. is dat gestart dan? Nou, ik denk zeven uh, jaar geleden dan weer. Oh ja, wat leuk. Ja.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 Dus jullie ja. we hebben wel leuke uitstappen. Dat dus. is nou één keer ja. dan, hè? He. Ja, flot. eenmalig. Ja, want uh, we hebben onze laatste spreker. Wat was dat nou? Nou ja, in ieder geval begin september weer met iemand uit Bunt Schootspaak. <laughs> ja, ik had iets gelezen in het kerkblad, meen ik, van, van, dat de laatste spreker...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 ik, ik zou die leeftijd daarna kunnen gaan, want uh, dat staat allemaal geregistreerd. Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Het zijn uh, geen jonge meer. <laughs> Jullie hebben in ieder geval een gezellige ochtend op ja, de woensdag. Ja, hebben Roomsdag. een fijne ochtend, ja. Ja. ja. En steeds een ander soort uh, spreker is ja. het? Ja, ja.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 We're I'm hey. Het vuur ontzagwekkend in zijn machtige stem,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 Ja, en wat, wat moet je dan doen? Nou, wat wat deed je? je? Die machten binden en, oh, en bidden. Dan ging je bidden tegen ja, die dingen ja, die uh, daar ja. heersten. Ja. Ja. En ja. Uh, hoe, hoe ging dat dan op jouw werk verder? Had je veel nachtdiensten? Of was je ook overdag aan werk? Uh, ik had een week nachtdienst per maand. Oh ik, ja. Ik de ja. nachtzuster dan. Ja. Dus dan kon je ook bidden met de mensen soms misschien die, die ziek waren? Of? Ja, als, het, als, het, als sommige mensen overdagden ook was het.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 En ik vind ook uh, bijvoorbeeld uh, toen, uh, toen Ajax had gewonnen, van... Uh, ik heb niet naar die wedstrijd gekeken hoor, maar ik hmm, denk... Ja. Nou, die uitzinnigheid van al die mensen, en dan denk ik als we vroeger stonden te evangeliseren in Utrecht, dat deden we wel bij zo'n wintercentrum. Ja, oh ja, ja. En dan ook wel zongen we een mooie liederen, en dat deed het weer de als ook. En dan werden we vaak uitgelachen.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 als we voetbal. Uh, ja, en als jij uh, je handen klapt voor ja. een mooie preek of zo. Dan kijken ze eraan. Denken ze hè? Ja. Want in hervorm, de kerk was ze van toegekomen, waarom doe jij je handen omhoog? Ik zeg nou, als jij je Bijbel goed leest, dan weet je het waarom ik mijn handen omhoog doe. Dus dat wil je wel vertellen hoor. Ja, ja, want dat staat in de Bijbel. Je bidt met de handen in de lucht. Hè? Nou, het dat hoeft kan. niet aan het fijn, ja. natuurlijk, maar. Dat hangt ook van wat voor lied je zingt. Ja, als je zegt van ik hecht mijn handen op en ik prijs je ja, Heer. Ja, of <laughs> dat, dat hangt helemaal van het lied af wat je zingt. Ja. Want de Heere zegt God, het is dus, dus, uh, kerst. En ja, niet dat ik altijd met mijn handen omhoog sta en mijn handen sta te klappen. Want dat, uh, dat kun je moeder doen. Dat is ook niet doen. zo, ja. Maar je uh... maar bedoelt meer het enthousiasme dat voor een voetbalclub, ja. Ja. maar enthousiasme voor God... Dat, of in de kerk durven mensen niet altijd te uiten. Nee, nee. Terwijl dat, dat toch wel heel nou, veel dit, rijstom dit, geeft dit in je leven. Dat is was gewoon uitzinnig. Dat ze ook ja. vaak die... Nu was het al in goede banen geleid. Maar dat ze elkaar erom doodslaan. Dat is toch iets verschrikkelijks. Ja, dat Daarom is staat moeilijk. Daar sport nog ook vaak zo tegen. Mm. Ja, ja, dat is heel moeilijk tegenwoordig. Hè? Dat mensen met elkaar gaan vechten. Ja. De partijen van de voetbalclubs tegen elkaar.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 Du hilfst mich zu dir hinauf Ja ich danke dir dass du mich kennst und, und rats dir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 En mijn vader die hoorde wat, die keek om, en die zag een paar klompjes omhoog. En die heeft er tussen die twee hooienschelden. Kom, dat is dan een, een vak, twee vakken in zo'n schuur. Er wordt het eerste vak ingedeeld, en dan later komt de tweede vak er tegenaan. Mm. Maar doordat het hooi droogt, komt er natuurlijk wel een opening. Ja, daar zat u in. En vak. daar viel ik op mijn hoofd in. Oh. En ik kan het me nog herinneren. Mm. Ik, ik was nog heel klein. Nou, dat was de eerste keer. De tweede keer was dat ik mijn vader... die ziek lag bij mijn tante... Dat was een zuster van hem... en wij woonden aan de overkant op het boerderijtje... en dat ik hem uh, wel terug rustig ging zeggen... en je moest om acht uur binnen zijn... en het was vreselijk mistig... en ik liep naar buiten en toen hoorde ik raar geschreeuwen... en toen vlogen de kogels me mijn oren... en toen was de dronken Duitser die op mijn schoot. Ja. Ik ben toen weer bij mijn tante het huis ingevlucht... en dat was een kordate dame... ik draaide meteen de deur op slot...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 Ja, dan kan je daar eens over brainstormen ja, met elkaar, ja. hè? Verschillende ja. mensen ja, met verschillende dat ik ideeën. Ik, ik weet wel, dat ik een kennisje had en ze zei, die, ik kan helemaal niet met een Bijbel op weg. En toen zei nou, oude hoofdzuster, weet je wat jij moet doen? Je moet een, een, een kinderbijbel kopen en een voor oudere kinderen. Dus ze zegt, lees die eerst maar. Ja, dat en leest en lees heel makkelijk Dat is een lees heel goed, het goed de duim, idee. De ja. Kinderbijbel legt het duidelijk en uit, hè? En ik kan he? het onthouden, ja. En uh, ga je zelf ook wel eens naar een Bijbelstudie? Of vroeger misschien, toen je. Ja, de we hebben iedere veertien dagen. Ja, ik ben altijd naar Bijbelstudie ja, gehad. Okay. En we hebben nu iedere veertien dagen. En het is nu afgelopen in het seizoen. Met Dominic Nicolai heb ik ook oh, Bijbelstudie. Ja. Ja. Dat is de missionair werker van de protestantse kerk, hè? De hervormde kerk. Ja, ja. hij is, uh, komt uit Afrika, hè? Die heeft ja. altijd studie gegeven. En, ja, daar worden ze zeker jonger gepensioneerd. Dat heb ik vorig jaar al stem gezegd. Ik. Um, ik ik niet, had het ook met Dominic Verwijs gehad. Ja. En uh, ik mis het, ik zeg, want uh, je gaat de kerk uit en. En nou uh, zijn ze begonnen met de Nou, wat leuk, ja. ja. En er komen er veel mensen, is dat leuk? Groep? Nou, onze, onze kavel zit vol, je moet er af en toe stoelen <lacht> achter zetten, ja. Ja, ik, ik uh, ja. hoorde iets van tien of vijftien mensen wel eens. Ja, dat zal wel. Ja, dan zou ik ze zo moeten tellen even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 Start verder.